1 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Suriname heeft geen stemrecht meer in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het land heeft al lange tijd zijn contributie niet betaald. De regering van president Bouterse heeft te maken met een ernstige economische crisis. De achterstand in de betaling aan de VN is opgelopen tot 800.000 dollar.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 De premier zegt dat de beschuldigingen nergens op zijn gebaseerd.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 met Hanneke Groenteman. En welkom terug voor het tweede uur van Nooit meer slapen. Ziel of roe is een voorstelling met hedendaagse dans en muziek... uit de tijd van het Arabisch imperium. Met zang van Karima El Filali. En zij is straks de gast in onze rubriek... Open kaart. En later dit uur vertelt regisseur Antoinette Beumer... over een filmscène die op haar een onvergetelijke indruk heeft gemaakt. Maar we beginnen met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Henk van Straten, schrijver, columnist en journalist. Hij schreef onder meer de roman Bidden en Vallen... en het autobiografische Wij Zeggen Hier Niet Halfbroer. Binnenkort verschijnen zijn memoires over de periode na zijn scheiding. Gebundeld in het boek Berichten uit het Tussenhuisje. Goeienacht, Henk. Hey, Hanneke. Hallo. Hoe is het met je? Ja, goed. Nou goed. Het, het was gewoon... Het, het, ging, het ging gewoon met me, maar nu hoorde ik dat jij, uh, dat jij vannacht presenteert. Dus nu gaat het ineens uh, een stuk beter nog. Oh, dan nou, dank je wel voor het compliment. Zeg, um, wat had je voor dag? Eventjes gewoon in het algemeen. Heb je de... ik, had, uh, ik, had, ik had een goede dag, een drukke dag. Ik heb veel gedaan. Ik had mijn, mijn zoontjes en ik heb veel mailtjes beantwoord. Maar ook door het mooie... Door het mooie weer en dan kreeg ik lentekriebels. Dus ik ben ook tuinaarden gaan kopen en kalkkorrels. En, en ik, ben, uh, ik ben al een beetje aan de tuin begonnen. Dus dat, um, dat voelde goed. Want ik las eigenlijk in de stukjes die ik ongeveer dagelijks van jou in mijn mailbox krijg. Ja. Tot mijn grote genoegen. Dat je <tie> nogal, uh, nogal brak uit het carnaval was gekomen. Dat je als, als hagedis... Ja. Als vermomd dacht dat je Halbe Zijlstra was tegengekomen. Ja, dat was het stukje van, van wat ik gisteren ook voordroeg tijdens de uitzending. Maar dat, ja, dat was wel een leugen van begin tot eind. Ik, heb in, uh, ik, ik, ik, ik zag zo'n mooi beeldvormen van, van, van Halbe Zijlstra en Willem van Meent... Die, die daar dan in de kroeg stonden en die, die alles ontkenden... zoals ze natuurlijk dat ook in het echt doen. En ik vond die kroeg zo'n mooie setting daarvoor. En toen heb ik dat carnaval er maar bij verzonnen... want ik heb het dit jaar helemaal niet, niet, niet gevierd. Ik heb, ik heb hard gewerkt, ik had deadlines... En uh, ik was dus hartstikke fit. Want, oh. Eigenlijk. Ik had, het ik, had de ik had het gisteravond niet gehoord, dus uh, ik dacht dat het allemaal echt waar was. Nee, nee, nee. En ik heb oh. ook helaas geen, geen pak. Geen, geen Oscar de hagedis pak. Oh. Was, het, was het maar waar? Ik voel me een enorme sukkel opeens. <laughs> Luister eens. Sorry. Ik, wek mij eens op met je beschouwing van deze dag in columnvorm. Ja, ja, ga ik doen. Komt-ie. In december ontsnapte de koe Hermien en haar zus uit de vrachtwagen op weg naar het slachthuis. Hermiens zus werd direct gevangen. Hermien vluchtte het bos in. Misschien hoorde Hermien hoe verderop haar zus naar haar loeide. Ik ben gevangen. Ren, zusje, ren. Kijk niet om en ren. De eerste nacht viel. Het koude donker, zwarte schimmen van de bomen als entiteiten, het ademen van de nacht en aan alle kanten de intimiderende vrijheid. Misschien schitterde op Hermiens bange ogen zelfs de reflectie van sterren. Och, was haar zus nog maar bij haar. Ze stuurde een jager op haar af. Hermin had een bestemming, was op weg naar de dood... maar had afgeweken van het plan. Dat moest worden rechtgezet. Maar de jager draaide om. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen. Ik zie die jager thuiskomen, zijn voeten vegen... zijn geweer wegzetten en zijn vrouw onder ogen komen. En, vraagt ze, gelukt... Op Twitter was er de hysterie. Free Hermine, save Hermine, een reddingsactie, crowdfunding. De eigenaar van Hermine werd om commentaar gevraagd en hij zei: als er mensen zijn die de koe willen hebben, kunnen ze haar voor niks krijgen van me. Maar dan is de verantwoordelijkheid ook voor hen. Een koe wordt 20 jaar oud, vertelde iemand van het koeierusthuis in Onderbergkoop. Hij zei, een koel kost ons hier zo'n 160 euro per maand. Mensen zijn vaak in het begin heel enthousiast om aan zo'n reddingsactie mee te doen. Maar het gaat erom dat ze ons ook op de lange duur financieel steunen. Een CDA-gemeenteraadslid uit Preda dacht slim te zijn en twitterde... Ik neem aan dat iedereen die nu loeit dat koe Hermien gered moet worden, vegetariër is. Dat was te verwachten. De kanttekeningen, de relativering, het cynisme... Het was hypocriet tenslotte om met z'n allen te janken om één koe... ...terwijl we dagelijks duizenden opvreten. Het is waar. Onder ons, de aanmoedigers van koe Hermine ...waren heus niet alleen vegetariërs. Maar Hermine moest blijven leven. Zo was The One That Got Away. Een verhaal dat ons allen in het hart raakt. Vroeger, als je onder de guillotine lag en dat ding blokkeerde... ...werd je ook vrijgelaten. Maar het was meer dan dat. Hermine brak los uit een systeem waarin we allemaal vastzitten... Niet alleen de vleesindustrie, het zijn onze levens. De haast, de verwarring, de vervreemding. Een systeem waar geen ontsnappen aan is. Maar Hermine ontsnapte. Van een product in een vrachtwagen werd zij een dier in een bos. Ook wij verlangen naar een bos, naar een sprong uit de vrachtwagen. Onszelf terugvinden, verdwaald tussen de donkere bomen, maar vrij. Nu is Hermine oneindelijk gevangen. Ze schoot een verdovingspijltje in haar kont dat haar alsnog bijna fataal werd. Er was tegengif nodig om haar weer bij zinnen te krijgen. Maar sinds maandag staat ze dan toch echt te grazen in het koeienrusthuis. Koe Hermine, the one that got away. Wat <laughs> is toch een hilarisch verhaal over, over Hermine, hè? <laughs> ja, nou ja, dat zijn dan van die, van die kleine verhalen die, die dan ja. toch ook groot zijn in de, in de symboliek, denk Absoluut. ik. En ik denk um, ja, dat dat ons ons dan toch raakt, omdat we allemaal voelen dat het, dat het niet klopt met dat vlees... En, en hoe we misschien de dingen doen. En dat één zo'n koe daar dan aan ontsnapt. Yeah. Ik denk, uh, ja, dat, dat, dat is iets wezenlijks en dat raakt ons uh, toch. En dat confronteert ons ook met onze eigen inconsequenties. Absoluut, ja. Henk, ja, ja. ik heb weer genoten van je, van, van je, van je verhaal. Nou, en uh, ik wel, spreek ja. je over een paar dagen weer. Ja, hartstikke leuk. Daar gaan we en, ons op voorbereiden. Succes met het programma. En jij ook. Dag. Oké, okay, doei. Ja, dit was uh, een van mijn favoriete schrijvers trouwens. Henk van Straten. Uh, begin april verschijnt de Deconstruction. Het twaalfde studioalbum van de Amerikaanse band Eels. En daarvan is dit de tweede single. Today is the day. Today is the day van Mr. E. en de zijnen, ofwel Eels. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer is onze gast zangeres Karima El Filali... Goedenavond, Karima. Goedenavond. Ze groeide op in een uh, muzikaal gezin. Haar Nederlandse moeder gaf gitaarles. Haar Marokkaanse vader luisterde naar reggae en klassieke Arabische muziek. En Karima El-Falali begon zelf met zingen... toen ze een tijdje, een aantal maanden, in de Marokkaanse stad Fez woonde... waar ze in de leer ging bij een Sufi zanger Ze heeft een grote liefde voor tarab muziek die de luisteraar in vervoering brengt. En afgelopen weekend ging de voorstelling Ziel of Roe in première. Een samenwerking tussen dansgezelschap ICK... en het Amsterdams-Andalusisch Orkest. Een voorstelling met hedendaagse dans... muziek uit de tijd van het Arabisch Imperium... begeleid door zang van Karima. Uh, Karima, kan je, kan je iets meer vertellen over die voorstelling? Um, het is een ontmoeting tussen uh, muziek en dans. Tussen uh, um, tekst in de vorm van gedichten en um, het abstracte visuele. En het is eigenlijk, ja, ik denk wel een, een, een, een soort reis naar je onderbewuste... Naar, naar het zielsleven wat er ook mag zijn... En dat door. Nou, het is een prachtig dansgezelschap ja. en een prachtig orkest. Ja. En wat is jouw aandeel erin? Um, ik zing daarin. Uh, uh, ik ben voornamelijk aanwezig in het uh, eerste deel. De voorstelling is een drieluik. Um, um, elk gedeelte uh, gemaakt door een bepaalde choreograaf met een bepaalde uh, sfeer, een bepaalde visie. En in het eerste gedeelte zing ik echt mijn lied. Maar um, ik houd ook een beetje bij elkaar. Wat betreft met, met zang. Um, soms in traditionele zang. Soms, soms wat meer uh, experimenteel. Ik, ik heb je ooit horen zingen... Onlangs trouwens, of een mm -hmm. Marokkaanse brouw. Dus ik kan me levendig voorstellen hoe, be hoe betoverend het moet zijn. Ik, ik las ergens dat jij een Arabische nachtegaal bent... opgetrokken uit Nederlandse klei. Dat zijn hele mooie woorden. Ja, in het Westland ja, hè, ben je ja. opgegroeid. Ja. En dan met die exotische Arabische touch die je hebt. Ja. Um, jij bent eigenlijk, las ik, een... een diep religieus wezen ook. Je bent opgegroeid met nou ja, de Bijbel van moederskant... Ja. de Koran van vaderskant. Hoe hebben die religieuze richtingen zich in jou... verenigd of genesteld? Um, ja, er was in ons gezin was er altijd heel veel aandacht... voor, voor het uh, spirituele. Um, noem ik het maar. Maar omdat uh, de weg van mijn vader en de weg van mijn moeder voor conflicten zorgde. Uh, um, uh, mijn ouders zijn gescheiden. dus he, Bij je vader hoor je het ene, bij je moeder hoor je het andere. En dan zie je dingen die niet verenigbaar lijken te zijn. En dat drijft je ook aan tot, tot zoeken. Van wat betekent het? En wat wat bet kan het voor mij betekenen? En wat kan ik hiermee? Want je wil als kind toch een soort eenheid in jezelf zoeken. Ik, ik denk dat elk mens een heel wezen... Wil worden en, en, en, en kijk naar, ja, wat doe je met de bagage die je meekrijgt? Ga je die voeden? Ga je die achterlaten? Ga je die transformeren? En dat is, dat is een zoektocht en, en dat gaat door met elke, met elke dag. Je bent eigenlijk pas laat, relatief laat in je leven, naar Marokko gegaan ja. om daar. De cultuur en de, de muziekcultuur ook uh, tot Precies. je te nemen. Ja, ik ben um, echt bij mijn moeder opgegroeid. En merkte dat, uh, nou ja, een, een Nederlands gezin. Um, um, je doet je school, je studie. En op een gegeven moment dacht ik van ja, wat kan je nog meer leren? En kun je alleen leren via een studie? En toen besefte ik dat er een heel deel... Van mij is een pad wat ik eigenlijk niet kende. En, en ik vroeg mijzelf af: kan ik mij um, staande houden in een land als Marokko, waar ik de regels niet zo goed ken? Wat gebeurt er met mij? Welke, welke, um, um, ja, welke vaatjes gaan bij mij open die misschien nu in sluimerstand hm. liggen? En toen, wat, ja, wat voor mij ook um, echt de drijfveer was, is dat. Mijn vader heeft altijd geprobeerd om mij het Arabisch te leren. Maar is niet gelukt. Ik wilde niet op taalles. Ik bracht ook niet genoeg tijd uh, met hem door. Maar de muziek die sprak tot mij op een veel dieper niveau. Dat doet muziek natuurlijk. Hè? Dat doet muziek. En die uh, um, ja, riep mij ook van... Oké, okay, uh, um, je stem wil deze klanken maken, maar je hebt de woorden niet. Nou, ga, ga de woorden maar zoeken. En ga die klanken ook nog maar... Nog maar zoeken. Was dat uh, griezelig om te gaan doen? Heel erg, heel erg. Want Het, het was ook iets waar ik, uh, waar ik uh, heel lang mee heb gewacht. Ik ben pas op mijn veertiende voor het eerst in Marokko geweest. Um, een deel vanwege situatie, maar ook een deel vanuit angst voor het onbekende. Um, en ja, ik denk dat elke persoon die gaat misschien verhuizen naar een hele andere wereld, dat die denkt van, oh, pff, wat gaat er... Uh, wat gaat er gebeuren? Dat kan van alles zijn. Maar je hebt het gedurfd. Ja. En je hebt ook geoogst. Hè? Want ja, jouw, jouw hele werk nu. Je, hebt toch ook een, je brengt toch ook vaak een ode aan Al-Khartoum. Toom. ja. Toom. ja. Die grote zangeres. Zeker. Uh, deze week nog, 16 februari, Stad Schouwburg Amsterdam. Een grote concert. En ja, zij is eigenlijk de Maria Callas van de. Arabische wereld, uh, een persoon die als geen ander tekst en klank bij elkaar brengt. En ook um, die als geen ander mensen weet te ver verenigen door haar kunst. Eigenlijk ben jij een grote vertolking van de Arabische zangcultuur mm -hmm. dan van de Westerse. Um, in dit deel, laat ik het zeggen, in dit deel van mijn uh, uh, uh, loopbaan wel. Ja, maar... Er zit nog veel meer. <laughs> dus, uh. Er zit nog veel meer. Ja. Nou, um, ik, ik zeg straks nog waar jullie voorstelling te ja. zien is. Maar kijk, dit, dit is de bak van de open kaart. En jij dacht dat het een thee... Ik dacht dat het een theebox was. Een theebox was, <laughs> met allemaal lekkere zakjes thee. Maar maak hem maar open. Daar gaan we dan. Maak hem maar open. Okay. En kijk maar eens wat daarin zit. Dat zijn dus 150 kaarten. Ik ga ze niet zien, hè? Ik ga gewoon eentje ja, pakken, je, toch? Ja, je mag kijken. Je mag, kijken je, je mag gewoon doen wat je wil, eigenlijk, ik, met die kaarten. Ik, ik, je ik, hoeft ik pak er, er gewoon eentje. Je pakt er eentje blind. Ik pak eentje blind. En je moet zo eerlijk als je wil antwoorden. En ik weet ook niet wat erop staat. Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Nou, daar gaan we eens een hele tijd over praten. Um, ja. Had je een idee van je carrière toen je, toen je iets moest gaan kiezen? Absoluut. Ik, ik zei, uh, het grappige was... Ik zei een keer tegen mijn moeder dat ik uh, zangeres wilde worden. Nou, zij, zij, he, elke ouder die wil gewoon zekerheid en het beste voor, voor, voor zijn of haar kind. Dus die zei van ja, maar liefde schat, zijn zoveel zangeressen en, en dergelijke. En ik weet nog dat ik op dat moment tegen haar zei van... ja, maar ma, ik, ik, ik weet dat ik liefde kan geven. En toen zei ze... ja, maar het is allemaal goed, weet je, Maar het is moeilijk. Uh, doe maar gewoon een studie. En uh, ga daarmee verder. Toen dacht ik, oké. Okay, ik ga een studie doen en dan ga ik daarmee werk zoeken. En dan eigenlijk... Uh, geld verdienen. Geld verdienen en dan tegelijkertijd zang doen. Ja, als hobby. Als hobby. Maar ja, eigenlijk het, het ironische was dat... Uh, Um, dat ik na mijn studie geen werk kon vinden. Wat, welke studie heb je gedaan? Ik heb uh, kunst, cultuur en media uh, gestudeerd in, uh, in, in Groningen. Ja, wat word je daar eigenlijk mee? Um, ja, je kan heel veel uh, um, functies doen in de, in de kunst- en cultuurwereld. Maar als je klaar bent met je studie op het moment dat de kunstcrisis begint en je hebt geen cv en. Uh, uh, ik had in plaats van een stage ik had extra lessen genomen. Dus ik was er helemaal niet zo mee bezig. En uiteindelijk ja, is het mij niet gelukt om uh, um, werk te vinden in mijn vakgebied. En toen was Halbe Zeilstra ook nog in een vorige <laughs> functie ook nog reuze actief. Dus, dus oké, okay. uh, en toen. Uh... Uh, nou, en toen uiteindelijk kwamen ja, die optredens die kwamen wel. En die groeiden eigenlijk ja, steeds meer. En, en, en, en via die optredens. Kwam eigenlijk ook meer opening voor ander soort werk in, in, de, in de cultuurwereld. En ik heb, kijk, je hebt, denk ik, elke persoon die, die groeit op een eigen tempo. Je hebt, je hebt uh, uh, um, artiesten die, ja, prodigies die vanaf jongs af aan zijn ze, zijn ze de best en kunnen ze van alles. En ik, je hebt groei, diamanten. Precies. En, ja. en ik voel meer dat mijn. Uh, tempel iets anders is. We gaan nog eens een kaart trekken. Ik hoop dat die net zo leuk is als de vorige. Oh jeetje. Welk boek zou je ooit nog willen lezen? Ik denk dat ik de Torah ooit zou willen lezen. Hm. De Torah. Ah. De Bijbel en de Koran heb je uit? Yes. Echt uit? Nee, je grootvader was dominee. Ja, ja. Je vader was moslim. Ja. Ben jij, ben jij moslima? Um, ik hou niet van labels. Dat is maar, te beperkt. Dat is te beperkt. Maar als iemand uh, het zou vragen, zou ik ja zeggen. En nu nog de Torah. Waarom? Omdat uh, ik vind het en, en ik vind het interessant in de zin dat we um, heel makkelijk spreken over. over uh, um, Mensen over uh, volkeren, over, over geloven. Maar dat we eigenlijk nooit de boeken hebben gelezen... Waar die eigenlijk de grondslag zijn van, van die geloven. Nee. Dus dan denk ik, ja... Ik... De bijsluiter kennen we helemaal niet. Precies. Nee. Dus dan denk ik, oh maar ja. die ken je wel van de... Je hebt de Bijbel en de, de, de Koran heb je toch wel... Nou, niet helemaal gelezen natuurlijk, maar daar heb je wel een beeld van. Ja, absoluut. Absoluut, maar, maar, maar, maar van, dat, van dat boek heb ik echt niks, niks gelezen. Nee. Nou, en dan besef je wel, ik dacht ook aan... Ja, ik heb, zij zijn ook nog, ook nog boeken van Dostoevsky die, ik niet, die nee. ik niet ken. Maar ik denk van, oké, okay, welke? als je denkt aan maar grote werken... Eén boek nog mag lezen, ja. Nou, ja, nou dan denk ik heel zo. goed. Goede keus. Ja. Je mag er nog één pakken. Nog één. Ja, ja okay, daar gaan we. Ik vind je antwoorden erg inspirerend. Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen... Nou, volgens mij toen ik uh, deze doos zag. Nou, ik heb je helemaal niet hard horen lachen, Vavi. Niet hard maar genoeg. Als, als dat hard lachen is, er, okay. moet, er moet een hardere lach geweest zijn. Voor de laatste... Jeetje. Maar ik lach heel veel, hoor. Maar hart? Dat je echt denkt... Dat je echt denkt dat je... Dat niet meer bij? Je... Niet met vriendinnen? of ja, sowieso. slappe lach? Sowieso. Ik heb... Uh, ik heb een vriendin die, die ook een tijd geleden hier was. Shishani, een zangeres. Ja. Als ik met haar ben, dan, uh, dan is het gewoon... Uh, <laughs> door de knieën vallen. Wat, heerlijk. wat doen ja. jullie dan? Um, we praten over dromen. En we praten ook over alles wat er mis kan gaan. En ergens op het kruisvlak daarvan. En mensen uitlachen of is dat niet nee, jullie hobby? Nee, ik denk dat het meer te maken heeft met... met uh, um, Um, um, of herinneringen. We, we hadden een keer een interview... Uh, uh, um, in Luxemburg voor de televisie. En ze hadden maar één kleur foundation. En dan zit je daar met één donkere vrouw en één lichte vrouw. Ik werd oranje. Zij werd een soort bleke geest. <lacht> dus ja, weet je, gewoon al dat soort gewoon grappige dingen. Die ja. Awkward dingen... Um, dus eigenlijk meer, meer om jezelf lachen. Meer, uh, uh, en om de situatie Om de situaties. De okay. ja. Pak er nog eens een. Gaan we de laatste pakken, denk ik. Hmm, waarin ben je schaamteloos? Ja. Oké, okay, ik denk... Schaamteloos... Um, ik had het er laatst over... Uh, met iemand die, die zei van... ja, um, ik vind het, ik vind het uh, knap dat je... Uh, zo kwetsbaar durfde te zijn. En ik dacht, zo kwetsbaar? Het is toch gewoon zoals het is? En toen zei die persoon... ja, dat leer je ook wel echt in de kunstwereld. En toen dacht ik van ja... Um, door het werken met uh, uh, um, regisseurs... Uh, um, onder andere um, in een project wat ik vorig jaar heb gedaan... was met danstheater Aya... Um, hebben we heel erg moesten heel erg graven in onszelf, van oké, okay, wat leeft er? En in kunst ontstaan de parels door echt te blijven bij wat er echt is. En of dat nou mooi is, of lelijk, of verdrietig, of, of, of uh, vredig, of gewelddadig. En ik denk dat die training... Uh, um, um, en ook het ontdekken hoeveel kracht er zit in die eerlijkheid... Um, heel veel schaamte heeft uh, weggehaald... ten opzichte van mijn eigen gevoel... ten opzichte van hoe ik dingen heb beleefd. Moet je nog steeds wel eens schaamte overwinnen? Zijn er nog momenten dat je denkt, dit durf ik gewoon niet? Um, um, bij dit durf ik gewoon niet is het meer uh, angst dat ik het niet kan. Hè? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, als zangeres, je bent afhankelijk van je adem. Wat als ik een hartklopping uh -huh. krijg? Wat als mijn adem ja, stokt? Ja, dat is wat anders, en dan ja. Dan, dat geeft mij angst. Um, maar echt schaamte, dat, dat is met de jaren minder geworden. En, en daarmee wil ik niet zeggen dat het allemaal exhibitionistischer is. Maar ik geef minder waarde aan, aan, aan, aan, aan, aan het oordeel van een ander. Dat is wel een bevrijding is, en een groei natuurlijk. Ja. In je vak. Ja. Ja. Ja. Karima, ik... Um... We zijn aan het einde van dit gesprek. Dankjewel. Ik vond mooie antwoorden op goede <laughs> vragen. Ik moet even zeggen dat jullie voorstelling, um, hoe heet die ook weer? Uh, ziel ziel of, of Roh? Of Roh. Ja. Is Roh Arabisch voor ziel? Roh, ja, zeker. Roh. Ja. Die, um, nou, die gaat de komende tijd nog op reizen. Zeker, ja. Morgen uh, staan we in uh, Rotterdam. Rotterdam. In Rotterdam, ja. En verder moeten mensen maar even gewoon kijken op hun website. En um, je bent dus vrijdag in de stad Schouwburg <laughs> yes. in Amsterdam. Yeah. Bedankt dat je hier naartoe bent gekomen... en een hele goede reis terug door de nacht. Merci. Alela Diane is een singer-songwriter uit Nevada City in Californië. En ze schrijft zeer persoonlijke teksten. Haar nieuwe soloalbum heet Cusp. En daarvan is dit het openingsnummer Albatross. From place to place white lights of the city and the echo of lingering eyes traveling alone suitcases Heeft de soloalbum Cusp was dit het nummer Albatross. En de zangeres was Lila Diane. Wij gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet Wachten. Pst. 1 minuut. Ik vind het verschrikkelijk saai, maar het is zo. Ik heb elke keer voor 12 uur naar slapen. En uh, ik heb uh, dikke sokken op mijn linkerhoofd liggen, want ik krijg s'nachts dan altijd heel koude voeten. En ik heb een, een, uh, een heel mooi dekentje op mijn bed, dat, dat ga ik dan heel mooi opvouwen. Dat, dat is een ritueel, ik in vier vouwen. En dan kruip ik in mijn bed. En het liefste wat ik dan doe, is gewoon op mijn rug gaan liggen en dan blijf ik wachten. Als ik een, als ik een noemt weer, zo woordenboek zou maken... dan zou dat alleen maar volstaan wachten, wachten, wachten. Ik wacht totdat het morgen is. En eigenlijk aan de geluiden... daar uh, verbind ik mij een beetje s'nachts mee. Of als ik nu mensen buiten hoor om vier uur s'nachts... ik heb daar niet zo'n probleem mee. Dan denk ik, ik ben niet alleen wakker. U hoorde 1 Minuut, gemaakt door Stef Visjager. Morgen gaat de week van het korte verhaal van start. Tijdens deze week wordt door het hele land... in boekhandels en andere plekken... het korte proza in het zonnetje gezet. Hoogtepunt is de uitreiking van de JMA Biesheuvelprijs. De prijs voor de beste verhalenbundel in de Nederlandse taal. Genomineerd zijn Joubert Pignon... Vonne van der Meer en Annelies Verbeke. En deze laatste schrijver heb ik aan de telefoon. Dag, mevrouw Verbeke. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Zeg, dat korte verhaal, hè? verdient het dat nou... om eens extra in het zonnetje gezet te worden? Ja, zeker. Uh, het is voor mij niet alleen als auteur, maar ook als lezer mijn favoriete genre. Uh, ja, het is een, een genre dat door uh, Gogol op de kaart is gezet, dat door Tsjech veel werd beoefend, Akutagawa, Flannery O'Connor, uh, ga ze maar door, Carver enzovoort. En dus Hemingway. Uh, heel veel grote namen. Ja. Pardon? Hemingway, ja. Ja, ja, heel veel grote namen uit het verleden. Uh, en ook vandaag wordt dat uh, zeker nog op een heel interessante manier beoefend overal op de wereld. Uh, het is een genre dat hier uh, ja, weinig verkoopt. Dat is niet overal op de wereld zo. Uh, maar hier heeft het het altijd wel een, een beetje moeilijk om aan de man gebracht te worden. En ik denk dat dat toch vooral gaat over een situatie van onbekend maakt onbemind... Uh, en dus is dat heel goed uh, dat het extra in het zonnetje wordt gezet. Ook al omdat uh, voor de Libris Literatuurprijs geen verhalenbundels meer mogen ingezonden worden. Uh, om wat voor reden dan ook. En dan is het goed dat er een, uh, een andere literatuurprijs bestaat voor korte verhalen in het bijzonder. Maar de uitgevers zijn er ook niet gek op, hè? Dus ja, mis ik, uh, misschien een wisselwerking. Ja, ik mag zelfs niet klagen bij mijn uh, uitgeverij. Maar het is wel waar dat uh, uitgevers natuurlijk liever een genre hebben dat ja, beter verkoopt. De roman, dus ja. Wat, wat Hetzelfde is... voor poëzie, ja. Wat is voor u de kracht van het korte verhaal? Uh, de kracht van het korte verhaal is dat het een heel intens genre is. Uh, Anders dan de roman is er vaak geen, uh, biografische, uh, zijn er vaak geen biografische gegevens van het hoofdpersonage. Enzo. De lezer moet bereid zijn om onmiddellijk in het verhaal uh, te stappen. Een soort uitsnijden van het, van het leven van dat personage. Het is ook minder plotsgericht vaak, dat is natuurlijk niet altijd zo, maar het gaat toch meestal over een soort van epifanie uh, aan het eind. En een soort van uh, plots inzicht dat het hoofdpersonage krijgt en ja, het is dan te hopen natuurlijk dat de lezer hetzelfde ervaart. Het is dus niet helemaal goed voor de gemakzuchtige lezer hè? Nee, dat vind ik ook. En ik uh, raad lezers altijd aan... Van, lees dat ook op een andere manier dan een roman. Dat is niet om te binge-readen van kaft tot kaft. Uh, misschien is het meer iets wat je moet lezen als poëzie. Hm, ja. En uh, heeft u niet ook ooit een prijs gekregen voor een, uh, een bundel? Uh, of, ben, of een nominatie? Ik uh, ben verschillende keren... Genomineerd ook, uh, halleluja, mijn boek dat nu uh, ja. op de shortlist staat voor de EMA... was ook op de shortlist van de ECI-literatuurprijs. Uh, maar nog geen uh, grote prijs, nee. He heeft, <laughs> heeft u ooit um, uh, zich vergrepen aan een, aan een grote roman? Uh, ja, ik heb... Ik heb uh, zelfs mijn voorlaatste boek was 30 dagen, dat was, uh, dat was een roman die ook dikker was dan mijn vorige romans uh, over de 300 pagina's voor mij was dat dik um... En uh, ja, ik ben ook absoluut van plan om romans te blijven schrijven, maar het is gewoon een, een hele andere manier van werken. Wat ik fijn vind ook aan korte verhalen schrijven is dat je uh, ja, dan een bundel schrijft met een, met een bepaald thema, zo doe ik het toch altijd. Mm -hmm. En dan ga ik vijftien verhalen schrijven rond dat thema en het is eigenlijk heel, ja... Het geeft een heel vrij gevoel om op vijftien verschillende manieren naar dat thema te kunnen kijken. Uh, terwijl bij een roman heb je toch veel meer uh, die ingeslagen weg die je dan anderhalf, twee jaar of hoe lang het je duurt om die roman te schrijven moet bewandelen. Ja. Uh, en uh, ja, die... het, is, het is fijn die flexibiliteit die korte verhalen hebben vind ik. Die bundel is een soort uh, kaleidoscoop van, van alle kanten iets belichten. Ja, inderdaad. Ja. En in tijden van groot gelijk is dat wel een verademing, vind ik zelf. Zeg, nu, nu heet de prijs naar JMA Biesheuvel. Mm -hmm. uh, is dat inderdaad een meester op de korte baan, op het korte verhaal? Ja, ik vind hem in ieder geval een heel bijzondere schrijver. Uh, ik herinner mij vooral uh, zijn zeeverhalen, een van zijn bundels. Uh, en ja, die vond ik toch wel heel sterk. Ik heb dat graag gelezen en ik, ik zou hem uh, ja, uh, heel binnenkort ook nog eens opnieuw willen lezen. Ja, dat prijzengeld, hè, uh, dat wordt dit jaar, nee, elk jaar bijeengebracht door middel van crowdfunding. Dat uh -huh. lijkt mij een beetje een... Uh, een, een vreemde eend in de literaire bijt, crowdfunding. Hoe, hoe, hoe ja, werkt dat, dat dan? Hoe hoog is die prijs en hoe, hoe werkt dat? Uh, het streefdoel is... Uh... 4000 euro, en daar zit me nu wel al aan. Ik geloof dat vorig jaar uh, tot 5100 euro of zo is gegaan. Maar het is inderdaad vreemd op zich... Hè, dat een prijs op die manier hè, moet worden gefinancierd. En natuurlijk dank aan al die mensen die daarvoor uh, daar, uh, storten. Maar ja, in feite uh, is het ook een beetje sneu... dat het geen vanzelfsprekendheid is... om een prijs voor korte verhalen te financieren, blijkbaar. Ja. Hoe, hoe, hoe schat u uw kans in? U heeft twee uh, grote concurrenten, hè? Uh, ja, ik zie mijn collega's uh, bij voorkeur niet als concurrenten. Maar ik zou hem natuurlijk heel graag winnen, die prijs. Ja, dat geldt waarschijnlijk voor die collega's ook. Ja. <laughs> maar uh, ja, ik, ik, uh, ja, ik denk dat ik uh, zeker een kans maak, ja. Ja, dan kunt u uh, uit volle borst halleluja roepen, hè. Want zo heet uw bundel. Ja, dat klopt. Oké, okay. ik wens u uh, alle geluk van de wereld... en ik wens u een hele fijne week. Ja, dank u wel hoor. Daar. Daag. Black Panther draait in de bioscoop... en dat is de eerste superheldenfilm van Marvel... met een grotendeels zwarte cast en crew. De soundtrack van die film is geproduceerd door Kendrick Lamar... en voor dit nummer strikte hij de Engelse zangeres Georgia Smith. Hier is I Am... Music Oh, no, no Georgia Smith was dit. Onder meer bekend van haar samenwerking met Drake. En nu hoorde hij hier met I Am. En dit nummer maakt deel uit van de soundtrack van de film Black Panther. I'm not a smart man. Everybody you call cool, this is a robbery! Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better. Now I'm just getting warmed up. Silly rabbit. <laughs> Welke scène uit een favoriete film zal u altijd bijblijven? We vroegen dit aan bekende filmmakers. En vandaag de favoriete scène van Antoinette Beumer. Zij regisseerde films als De Gelukkige Huisvrouw, Loft, Jackie en Soof. En onlangs debuteerde ze, als, debuteerde ze als romanschrijver met Mijn Vader is een Vliegtuig. Luister naar de keuze van Antoinette Beumer. Huh? Slakken. Mijn favoriete scène komt uit de Tourist. Een film uit 2014 van de, uh, Ruben Ustlend. Um, die film gaat over een gezin wat op vakantie is in uh, Frankrijk. Uh, wintersportvakantie. En zij maken een uh, lawine mee. Arre, arre, arre. Die lucht, lijkt in de eerste instantie veel erger dan hij is. Maar uh, de hele film gaat eigenlijk over het feit... dat de man op het moment dat het gezin overspoeld wordt... door sneeuw wegrent en zijn gezin eigenlijk achterlaat. Um, en uh, hoe zij daarmee dealen... met dat hij op dat moment eigenlijk een lafaard is gebleken. En, uh, en dat zet alles uh, onder druk. Ja, um, yeah, voor het probleem... <laughs> Het is de scène waarin de hoofdpersoon, de man met zijn beste vriend die langs is gekomen, uh, hebben ze geschiet uh, met z'n tweeën. En uh, eigenlijk is de scène die daar aan vooraf gaat ook best belangrijk om te vermelden. Want dat daardoor heeft deze scène zo'n gigantische impact. Eigenlijk heeft zijn beste vriend uh, gehoord. Um, dat hij dus weggerend is uh, bij die lawine, terwijl die hoofdpersoon dat zelf enorm bagatelliseert, uh, doet alsof dat helemaal niet ah. zo is uh, en, uh, maar je ziet aan alles dat hij er enorm mee worstelt uh, ze gaan een mannenuitje oh, yeah. doen ze gaan uh, of, uh, uh, of pisten, skiën en um, uh, ja, heel diep in de sneeuw hard werken, uh, maar ze praten helemaal niet, ze zitten tegenover elkaar in een lift uh, ze skiën en uiteindelijk zegt uh, uh, die man de hoofdpersoon zegt, ik wil niet meer verder, we moeten even praten. En die zakt, die valt achterover in de sneeuw. En dan zegt die vriendje, je moet niet praten, je moet gewoon schreeuwen. Ah! Ja, je moet niet kleden! Aaaaaaah! Vifan! Vifan, die helvetesjevla! Dat heeft hem schijnbaar goed gedaan. Ze zitten, dus de scène, mijn lievelingsscène is een scène. Eén uh, shot, die vier minuten duurt... waarin uh, de hoofdpersoon met die vriend uh, zitten in een kringetje met allemaal stoelen. Dat is een café maar, of zo ergens, maar je ziet verder niks. Je ziet alleen maar een paar stoelen en die mannen. En het is vanaf een laag perspectief gefilmd. Dus iedereen die langs loopt, wordt eigenlijk onthoofd. Dus je ziet wel dat daar wat meer mensen lopen. Ze hebben een biertje in hun hand... Hun stemming is redelijk neutraal. Uh, je hebt wel het gevoel van, nou, door uh, die schreeuw is er wel een klein beetje iets opgelost. dan komt er een meisje ineens naar hen toe en die zegt van, hé, uh, hey, uh, gaat het goed? Hebben jullie het naar je zin? En uh, dus, nou, zij lachen een beetje ja. En het is ook hele harde muziek en zo, dus ze kunnen de in de eerste instantie ook niet zo goed verstaan. En dan zegt dat meisje, mijn vriendin, die daar staat, die vindt jou de aantrekkelijkste man. Uh, van dit café. En dat zegt ze dus tegen die hoofdpersoon... die in zijn mannelijkheid zo enorm uh, is aangetast, uh, de hele film al. Dus je ziet hem echt zo'n beetje opvleuren En uh, ook, oh, nou, uh, dank je. En uh, die beste vriend, die kijkt hem ook aan van... Uh, nou, zie je wel, uh, dat gaat, uh, gaat hartstikke goed. En op het moment dat de vrouw langs is geweest om te zeggen... mijn vriendin vindt, uh, vindt jou zo knap, uh, begint de camera... Uh, precies op het moment dat de acteur uh, uh, eigenlijk dus dat toelaat... dat hij uh, zijn manlijkheid weer begint be te groeien... en hij, be hij, hij begint zich weer een beetje man te voelen... begint de camera heel langzaam, kruipend eigenlijk, in te rijden... waardoor de man ook fysiek groter wordt, want je komt gewoon dichterbij. En hij, ja, hij blaast zichzelf op, de, de regisseur blaast hem een beetje op. Dus hij zit een beetje na te genieten... Nou, ik denk uh, 20 seconden of zo. Van uh, dat compliment, dan komt dat meisje terug. Aha. Uh -huh. You made a mistake. She, she didn't mean you. you she meant someone else, my friend. To do you. you. En horrible. dan zegt dat meisje van uh, sorry, ik vergiste me. Uh, ik heb de verkeerde aangewezen. Je je bent het helemaal niet. Uh, ze vond jou helemaal niet de aantrekkelijkste man. Oh, hij ze, ze weet eigenlijk niet zo goed wat hij daarmee aan moet. En knikt een beetje. En dat meisje loopt weg. En, en uh, zij komt nog een keertje terug. Ja, sorry, sorry, sorry, komt het meisje. Wat dan uh, uh, haar helemaal aantrekkelijk vond, komt er ook nog bij. Ja, sorry, ik bedoelde jou helemaal niet. En uh, sorry, echt, maakt niet uit. Nou, dus ze maken het eigenlijk maar groter en groter dat hij het niet is. En... Um, nou, die man die, die wordt gewoon eigenlijk daarmee ontmand uh, op dat moment. En zijn beste vriend die kijkt hem zo aan. En dan zegt hij over zo'n... Zit ze ons nou voor de gek te houden? En, uh, dus, en op dat moment wordt hij... Die vriend eigenlijk heel boos. En die begin staat op... en die wil, gaan, uh, wil verhaal halen. Er komt een andere man bij. Die drukt ze in de stoel. Uh, en om, om ruzie te voorkomen beginnen ze een beetje te sussen. Het komt allemaal wel goed. Al die tijd blijft de camera... in, dat e in die ene instelling staan. Als dat meisje aangewezen wordt, krijg je geen tegenshot. Uh, je ziet nooit iets van de omgeving. Je blijft extreem... Uh, dicht op de huid. Ook al is het een wide shot uh, van de hoofdpersoon en zijn vriend. De reden dat het, dat het nooit saai wordt is dat er ongelooflijk veel gebeurt. Het, uh, je blijft uh, toch nieuwsgierig naar... Uh, ook omdat je dingen niet ziet. Hij laat zoveel weg. Dus alles wat je niet ziet, daar word je ook nieuwsgierig naar. Maar hij weet dat zo te doseren... dat net op tijd toch dan zo'n meisje in beeld komt. Het, is, het gaat je niet irriteren dat je haar niet meteen ziet. Het maakt je nieuwsgierig. En dat, dus het wo je wordt uitgedaagd als kijker. Um, en je bent ondertussen ook wel echt heel erg begaan met die hoofdrolspelen. Dus je gunt hem eigenlijk ook dat, dat schouderklopje. Je denkt, je bent wel wat waard. Maar dan zie je ook hoe weinig dat voorstelt. Weet je? Dat het alleen maar even... Ja, je bent de knapste. Oh nee, toch niet. En, en het is weer helemaal weg. Dat is ook ontluisterend. Ik ben zo gefascineerd en onder de indruk van de lef van de regisseur... om het zo te doen... Uh, om het gewoon echt te laten staan in zo'n shot. Um, en er zijn, nou, er zijn wel twintig emoties uh, die heen en weer gaan uh, in, uh, tussen de twee, hoofd, tussen de twee uh, acteurs. Um. Je ziet alle emoties van de hoofdpersoon zijn gezicht aflezen. Je ziet hem opveren, je ziet hem weer helemaal verkrummelen. En ik vind het ook ontzettend geestig. Ik vind het zo'n ontzettend goede scène, ja, ik zou willen dat ik kan zeggen dat die film uh, mij geïnspireerd heeft in mijn eigen werk. Maar dat is niet zo, want ik heb hem in 2014 gezien... en toen had ik mijn laatste film al gemaakt. Um, en sindsdien heb ik geen film meer gemaakt. <laughs> ik, ik denk wel dat mijn ervaring, um, mijn kijkervaring met deze regisseur... en ook weer met zijn nieuwe film, trouwens, Square, The Square... is dat daar laat hij ook weer heel veel weg. Uh, laat hij ook weer heel veel uh, buiten beeld... Um, dat sterkt me wel in dat je dat moet durven. Antoinette Beumer hoorde u over een scène uit de film Tourist van de Zweedse regisseur Ruben Östlund. Hij woont in Bristol, maar Sean Christopher is toch echt een Nederlander. Dit liedje gaat over een man die zijn vrouw verloor door een tsunami. We gaan luisteren naar A Thousand Views. On my way to leather the blood my soul. A tingle at my feet. A sigh as I plunge to eternity. Waves rage above my head. My eyes as heavy as a sunk ship. Here amongst a thousand years. Where I'll be. Here, amongst the thousand cubes, she's endlessly. Them, I found the shelter from the rush of life. Where blue cathedrals take me in and swallow all the light. Oh, waves reach above my head. Waves reach above my head. Amongst a thousand hues is where I'll be. Oh, here amongst a thousand hues, endlessly. Use. Dit komt van het albumdebuut van Sean Christopher. Verschijnt in mei, gaat Jander heten. Ik vertel u even iets over Nooit meer slapen van Morgen. Dan gaat Elsie Tromp in gesprek met Wim Hazeu. Hij publiceerde romans en dichtbundels... en maakte naam met de omvangrijke biografieën... van Achterberg, Slauwerhof, MC Escher, Vesdijk en Martin Toonde. De laatste jaren werkte hij aan zijn zesde grote biografie... die van dichter en schilder Lucebert... Tot op de dag van vandaag wordt Lucebert gezien als een van de grootste dichters in ons taalgebied. En de verontwaardiging was dan ook groot toen vorige week bekend werd dat Lucebert in zijn jonge jaren nazi sympathieën had. Dat onder meer morgen. En straks kunt u luisteren naar Focus van de NTR. En ik wens u een hele goede nacht toe.